Eindelijk, jullie zijn thuis. Max is hier geweest, Hanne. Hij heeft me bijna vermoord. Wat bij je dan? Ja, ja. Gelukkig heeft Bobby mij geholpen, hè Bobby. En dan is hij weggelopen om Baldomero te vermoorden. Jan, heb jij toevallig een van die robotfoto's van Frank Lernout bij? Ja, in die map moet er normaal gezien in zitten. Ik dacht dat wij Max Krijsers en Dina van Klever gingen oppikken. Nou ja, dat gaan we inderdaad ook doen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe betrouwbaar dat nu eigenlijk is... Zo'n robotfoto. Hoe weet Merel eigenlijk dat Max Kleisters bij Dina zit? Nou, dat heeft Edwina haar blijkbaar verteld. Die Kleisters laat er ook geen gras over groeien, hè? Eerst Maya Klaus, dan die Viviane de los Nieves, en wie weet ook Stefanie de Lee. En dan nu Dina van Kleven. Jantje, oh, oh. hoe rapper we hem oppikken, hoe minder kans dat hij straks met een van onze vrouwen weg is. Oh, maar die van ons valt niet op zijn type. Nou, van die van ons ben ik anders nog niet zo zeker. Grapje, Jan, bah. Grapje. Ja, tussen haakjes, vind jij dat niet vreemd? hoe de naam van Edwina regelmatig links en rechts blijft opduiken. Gij vindt dat verdacht? Wat ik vooral verdacht vind is... Hè? dat we de laatste dagen met zoveel mensen te maken krijgen... die ons allerlei hints geven, rechtstreeks of onrechtstreeks. Dat is me eerlijk gezegd nog niet opgevallen. Je zou het soms sferen dat ze allemaal samenspannen... om een mistgordijn voor ons op te trekken. En wie zijn ze dan volgens u? Oh, keuze te over. Els Pieraert, Dina van Kleve, Dina haar moeder, Maya Klaus. Kolonel Ketels, de burgemeester, zelfs Marijke van der Weide. Ze hebben precies allemaal hun eigen agenda. Nou goed, maar als Max Kleisters inderdaad Duran vermoord heeft, dan is de kans toch heel klein dat hij nu rustig bij Dina van Kleven op ons zit te wachten, hè? Of bij kolonel Ketels. Hoe, denkt dat ze elkaar kennen, Ketels en Max? Ja, nou, Dina kent Ketels toch? Ze beweert wel dat ze niks af weet van hem en van zijn relatie met haar moeder, maar Dina hebben we meer dan één keer op leugens betrapt, dus daar hoeven we geen rekening mee te houden, hè? En Vervaille kende Ketels. Er waren financiële transacties tussen die twee. Gij weet dingen die ik niet weet, hè? Sinds ze we Duran gevonden hebben, zit er nog meer aan het piekeren dan dat ik van u gewoon ben. En ik heb nu al door wat dat betekent. Dat ik ergens dicht bij een oplossing zit. Was het maar waar. Ik geef wel toe dat ik inderdaad met een paar vreemde dingen in mijn maag zit. Bijvoorbeeld? Leg me zo uit waarom Baldomero Duran Littin niet vermoord heeft. Ja, omdat hij de kans niet gehad heeft. Laat me nu lachen, hè. Wie heeft Verfay vermoord, volgens u? Wel, ik twijfel tussen die compaan van Stefan Priem... die Frank Lernout is en Baldomero Duran. Wat Frank Lernout betreft... we weten niet eens of hij de enige compaan van Priem was. We weten alleen dat hij geprobeerd heeft... Verfij zijn Mercedes te verlappen aan die garagist in Seyselen... die Aziz of hoe heette die ook weer. Wie weet was Lernout gewoon een tussenpersoon. En Duran? Nou, ik denk ook dat hij Verfay vermoord heeft... Maar waarom wel verfaillen, niet Elena Litin? Heeft zelfs geen poging meer gedaan om haar te benaderen. Voor zover we dat weten, hè. misschien heeft Litin ons dat Ja, Daar zegt je zoiets. Hoe dan ook, ik ben er ondertussen stilaan van overtuigd geraakt... dat Litin ons op een aantal punten niet de volledige waarheid verteld heeft. Ja, We zijn er zeker. Welk appartement hebben de Van Klevis van Toos we gekregen? Je kunt dat van hier niet zien. Uh, ik zal daar... Parkeren voor die opridaar. Zeg, uh, wat gaan we doen als we ons niet binnenlaten? Het is bijna drie uur s morgens, hè? Ze zijn niet verplicht om open te doen. Laat dat maar aan mij over. Ola, grote politie Zeg, uh, dat was precies vier stuur. Zal ik eens informeren wat er gaande is? Tja, dat moet ook lukken. Dat is de bewaking van Elena Littin. Ja? Wat En hij probeerde te gaan lopen. Met dat been van hem. Oh, garmen de jongen. Ja, ja, dat hebben we gezien. Die versterking is hier waarschijnlijk juist gepasseerd. Oké, okay, laat hem direct naar het bureau brengen. Ja, haar ook. Maar zorg ervoor dat ze geen contact met elkaar kunnen hebben, hè. En ook niet met de anderen die we daar al gestokkeerd hebben. Voilà, Jan. Een ander deel van de puzzel begint in elkaar te vallen. Lorenzo Calant is opgepakt aan de voordeur van Elena Litin. Hij stond op het punt om aan te bellen toen hij de bewaking aan de overkant van de straat in hun auto zag zitten. Hij heeft nog gauw geprobeerd weg te huppelen. Tja, El zat had het ons verteld dat ze elkaar goed kennen, die twee? Gaan we nu eerst Max en Dina naar buiten halen, Jan? Zeg, wat is er? Ik ben van gedacht veranderd, Jan. Kom, rap, start maar opnieuw. Ja, waar gaan we dan naartoe? Recht naar het onze lieve vrouw hospitaal en zet er maar wat vaart achter. Ik snap echt niet wat we hier komen doen, Pieter. Ja, man. in elk ziekenhuis dat zichzelf respecteert. is er een labo, hè? Ja of nee? En wat hebben ze in labo's in overvloed? Chemische spullen. Oh, dat is wat we hier komen uitzoeken. Of ze hier nog wel uh, hier niet in huis hebben. Onder andere. En uh, moet dat absoluut nu? Midden in de nacht, hè? En trouwens, jij hebt toch niet aan die receptioniste beneden gevraagd waar dat labo was? Hè? Ik heb gewoon gezegd dat we naar Tweede gingen, zo gezegd om een patiënt op te zoeken. Laat het ons zo stellen: als ik een dossier lees, dan lees ik het grondig. Dat is een steek onder water, zeker. Maar nee, brave jongen. Noem het maar puur geluk. Dankzij een plotse frits die ik daar straks gekregen heb toen vier's ons voorbij vloog met zijn combi. Richting Helena Litin. Hier naar rechts. Puur geluk. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik hoop tenminste dat we geluk gaan hebben. Ik ben er niet zeker. Ah, zuster. Ja, zij kan het ook iets stiller, alstublieft. Hij zit hier in een hospitaal en te kart van de vier in. Nee. Commissaris Van In en hoofdinspecteur Vermeer... van de bijzondere recherche van Brugge. Ik meen begrepen te hebben dat de VZ2 Sint-Dimfna... hier op deze afdeling een consultatieruimte heeft. Ja, dat is er zo, maar daar is er voor het ogenblik niemand, natuurlijk. En zijn er buiten die ruimte nog andere faciliteiten... die de VZ2 hier mag gebruiken? Ja, maar hij er iemand aan. Zo zo. Hier worden soms mensen in observatie genomen die de VZ2 onder haar hoede heeft, hè? Of vergis ik mij? Ja, maar ik weet niet of ik daar zomaar een antwoord heb kan geven, hè? Kunnen hij misschien straks een keer tijdens de bureleuren weer keren, toen had de een naar de verantwoordelijke dokter hier en toen kunnen. Je... ik denk dat we prijs hebben. Ja, maar, waar hadden we nou naartoe? Als u daar niet onmiddellijk mee stopt, dan verwet ik de politie. Wij zijn de politie, mevrouw. Deze kamer nog en dan bent u van ons af, oké? Okay? Hier is er niemand hier niet moest zijn, commissaris. Ket de zet. Dat zullen we direct weten, hè. Eens dus kijken wie er hier allemaal in bed ligt. En als we niet vinden wie we denken te vinden, dan slaan we onszelf in de boel. Hm? Voor mij is wat meer licht aan. Mo, wat een schande! Hij moest hem zijn! Verdomme Pieter, je hebt gelijk. Hier, hier ligt hij! Blijf liggen tot ik u zeg dat je mocht opstaan! Mo, wat heeft meneer Van Egem misdaan? Heet hij meneer Van Egem? Wij kennen hem als Frank Lernoud, zuster. Ja.